11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. De gids.nl gaat over de onstuitbare opmars van het Duitse voetbal... en hele verse tosties rechtstreeks uit de weiland in Amsterdam. Het NMS-journaal met Jan van der Putten. In Spanje is de werkloosheid verder gestegen. Meer dan 27 procent van de beroepsbevolking zit zonder werk. Meer dan 6 miljoen mensen hebben geen baan. Ook het aantal huishoudens waarin niemand meer een betaalde baan heeft neemt toe. Het gaat om 2 miljoen gezinnen. Premier Agoy maakt morgen nieuwe maatregelen bekend... om de Spaanse economie te stimuleren en de werkloosheid te bestrijden. Hij heeft al gezegd dat hij in elk geval wil afblijven van de belastingen. Hij hoopt met de nieuwe maatregelen ook Brussel te overtuigen. De Spaanse regering wil meer tijd om de financiën op orde te krijgen... en voldoen aan de Europese norm van maximaal 3 tekort op de begroting. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoge beroep tegen het vonnis in de zaak Marianne Vaatstra. De moordenaar van Vaatstra, Jasper S., zei eerder al dat hij ook niet in beroep gaat. En daarmee is het vonnis van 18 jaar cel nu definitief. Het OM vindt dat de zaak lang genoeg geduurd heeft. De verschillen tussen datgene wat wij hebben geëist drie weken geleden... en wat de rechtbank heeft gedaan, die zijn niet dusdanig. Dat wij zeggen van ja, dus moeten we in hoge beroep, dus we willen graag... Het is volgende week 14 jaar geleden dat Marianne Vaanstra is overleden... dat er een punt achtergezet wordt. Jasper S. kwam vorig jaar naar voren als verdachte... na een grootschalig DNA-onderzoek in de omgeving... van waar het lichaam van Marianne Vaatstra in 1999 werd gevonden. Burgemeesters krijgen over te veel delinquenten informatie als die terugkeren naar hun gemeente. Dat zegt de Raad voor Strafrecht Toepassing. Volgens de Raad wordt over onnodig veel mensen zeer privacygevoelige informatie uitgewisseld. Bij 90% is nauwelijks risico op verstoring van de openbare orde. Tegelijk komt het voor dat er niets wordt gemeld over mensen die wel maatschappelijke onrust zouden kunnen veroorzaken. De raad adviseert staatssecretaris Teven om een landelijk informatiesysteem in te voeren. Nu wordt het nog aan de gemeenten overgelaten om eraan mee te doen. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie wil een nieuw fonds oprichten voor hulp aan de allerarmsten in Europa. Met het geld uit het fonds moeten bijvoorbeeld voedselbanken worden ondersteund en organisaties voor goede doelen. Volgens Barroso kan er niet worden gewacht tot de aanpak van de crisis tot de resultaten heeft geleid. The most vulnerable European Union citizens need urgent help. It means help now. In het fonds moet 2,5 miljard euro komen. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten het voorstel nog goedkeuren. Een huis en huisblad in Noord-Brabant... heeft voortijdig de namen gepubliceerd van zeven mensen uit Nuenen... die een lintje krijgen. De weekkrant Middenstandsbelangen kreeg de namenlijst toegestuurd... op voorwaarde dat die pas morgen gepubliceerd wordt... want dan is de jaarlijkse lintjesregen. Er stond embargo boven. Maar het huis en huisblad begreep niet dat je dan moet wachten met publicatie. Middenstandsbelangen maakt zich niet druk om de blunder... want, zeggen ze daar, het blad wordt toch nauwelijks gelezen. Dan het weer nog. In het noorden nog wat regen. Verder geregeld zon. Nog een enkele bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Op de wadden is het minder warm. Morgen regen en een stuk frisser. Het wordt 10 tot 12 graden. Jolande van der Velden heeft nog twee files. Dat klopt. Uh, op de A2 eindhoven richting Maastricht tussen Meersa Maastricht 4 kilometer. En op de A50 Arnhem richting os tussen Renken en Knopendvalburg 6 kilometer. Straks de voor- en nadelen van de bril van Google in de gids.fm. Meer omzet genereren door een extra mobiel pinapparaat. Of kosten besparen door e-facturatie? Uw bedrijf ligt vol met kansen.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 Vara, Radio 1, de gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Borussia Dortmund kegelde gisteravond de Koninklijke onderste boven. Real Madrid had in de tweede helft niets meer in te brengen in het Westfalenstadion. Stadion. Het werd maar liefst 4-1. Bayern München versloeg een dag eerder al het tot voor kort goddelijke Barcelona. En die cijfers waren nog overtuigender. 4-0 voor de Zuid-Duitsers. Wat maakt het hedendaagse voetbal zo sterk? Ik praat erover met Emiel Schelvis, presentator bij Sport1... en voetbalschrijver Raf Willems. Midden in hartje Amsterdam staat een koe. En niet alleen een koe, ook kippen, varkens en een veldje gaan. Gezamenlijk moeten die uiteindelijk tot tosti's verwerkt worden. We brengen een bezoek aan de tostiefabriek. En de Google Glass-bril is voorzien van een schermpje... met een resolutie van 640 bij 63 pixels... En dragers kunnen daarop apps oproepen of bellen. of foto's en video's maken en die direct delen of mailen. Is die bril een verrijking of een gevaar voor de privacy? Daarover debat. En voor een oogje in het zaal. Surf naar degids.fm. 160 doden en mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Het instorten van een fabrieksgebouw nabij de Mengaalse hoofdstad Dhaka. waar vooral veel kleding werd geproduceerd, eist een hoge trol omdat het met de veiligheid van dit soort gebouwen beroerd is gesteld... gingen duizenden kledingarbeiders in en rond de hoofdstad Dhaka de straat op... om te protesteren en te demonstreren. Het is ook niet de eerste keer dat er zo'n fataal ongeluk is gebeurd in Bangladesh. Ik heb aan de telefoon Christa de Bruin. Ze is van de Schone Klerencampagne, de organisatie die zich inzet... voor betere werkomstandigheden in kledingfabrieken. Mevrouw de Bruin, goedemorgen. Goedemorgen. Er was in november vorig jaar al een brand in een textielfabriek... met 112 ja. doden als gevolg. En in de jaren daarvoor ja. is er daar ook veel misgegaan. Neemt ja. het zo langzamerhand epidemische vormen aan daar? Um, de laatste jaren zijn er honderden arbeiders omgekomen... in het daardoor onveilige fabrieksgebouwen. Um, er zijn... Nou, in 2005 uh, stortte de Spectrumfabriek in. Die stond vlak bij, de, bij het gebouw wat, wat gisteren dan is ingestort. Daar kwamen toen 64 mensen bij om. En sindsdien zijn er echt honderden mensen omgekomen door branden, door instortingen. Het is daar heel erg onveilig. die uh, riskeren dagelijks hun leven... Uh, omwille van het produceren van de goedkope t-shirts en kleding die wij dagelijks dragen. En nu mensen ter plekke, die hebben inmiddels tussen het puin labels gezocht van uh, bekende merken. Welke zijn er gevonden? Ja. Uh, er zijn in ieder geval labels van Mango en Primark gevonden. En verder op de site van de, de, de fabrieken worden ook een aantal andere merken genoemd. Zoals? Uh, nou, CNA wordt bijvoorbeeld ook genoemd. CNA bevestigd, dat ze in 2011 uh, daar zat. Uh, sindsdien niet meer. Uh, maar goed, het wordt nu allemaal geverifieerd uh, welke bedrijven daar uh, allemaal zitten. En andere bedrijven, zoals Bennington en Zara. De laatste bedrijven is ergende aan de weg aan timmeren. Die zouden er ook kunnen zitten. H&M? Yes. Dat zou kunnen. Kijk, de kledingindustrie is voor Bangladesh heel erg belangrijk. 80% van de export bestaat uit kleding. Dus de meeste grote Europese en, en uh, Amerikaanse kledingmerken die zitten daar ook. Ook een H&M zit daar. Dus, nou, eigenlijk alle kleding, de meeste kleding die we hier in, uh, in, de, in de winkelrekken vinden... veel daarvan is, uh, is in Bangladesh geproduceerd. Zara, Mango, CNA, H&M, Benetton. Doen die bedrijven dan helemaal niks om dit soort wantoestanden te voorkomen? Nou, je kan in ieder geval wel... Uh, uh, er is sprake van grote nalatigheid. Dit is zo duidelijk dat het er onveilig is. Er is jarenlang gewaarschuwd. Sinds 2005 voert uh, voor, voor de scholenkerencampagne veilige, actie voor veilige werkplekken. We hebben jarenlang constructieve oplossingen aangedragen. Maar het, het, uh, hier is echt sprake van grote nalatigheid door de, door de bedrijven. Um, er is slechts sprake van cosmetische veranderingen. Maar er wordt niet structureel iets anders aangepakt. Bij Gaalse en internationale. Vakbonden en NGO hebben een, een, een programma opgesteld, de Bangladesh Fire and Building Safety Agreement. Dat is een ambitieus programma, dat voorziet in onafhankelijke inspecties, het voorziet in uh, training aan arbeids- en management. Het voorziet ook in een herziening van de wet en regelgeving die ook heel hard nodig is. Het, het legt een centrale rol uh, voor uh, vakbonden en uh, werknemers, uh, is, is daarin vastgelegd. Um, natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan. Bedrijven zullen die prijs moeten betalen voor hun producten... zodat het inderdaad ook echt mogelijk is... dat als er verbeteringen nodig zijn aan fabrieken... dat die ook daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden. Tot dusver hebben slechts twee bedrijven dit programma mede ondertekend. Dat dat is welke zijn ze? Dat is het 3 dh van Calvin Klein en Tommy Hilberger... en het Duitse winkel Kaden Chibo. Maar bedrijven zullen nu echt moeten gaan volgen... dit, ja, dit is... Dit is zo urgent. Wij zijn er klaar mee. Hoeveel doden moeten er nog vallen? Dit is, dit is verschrikkelijk. Het hele land is in shock. De, de nabestaanden rouwen opnieuw. In, wat u al zei, in, in november vorig jaar zijn er ook 112 mensen omgekomen bij een brand. Het, het is overduidelijk. Het zijn, het zijn gebouwen met meerdere verdiepingen. Vaak zijn, zijn er illegale verdiepingen bijgebouwd. Slechte bedrading. Uh, uh, nooduitgangen, tralies die voor de, voor de ramen zitten. De arbeiders zitten ook gewoon echt letterlijk in de val. Ze kunnen nee. geen kant op als er, iets, uh, als er iets gebeurt. Bij dit gebouw, wat gisteren ingestort... Uh we hadden wat gisteren instorten. Voorwaarden en scheuren in de muren ontdekt. Daar is, dat is gewoon, daar is geen serieuze opvolging aan gegeven. In het gebouw zat ook een bank. Het bankpersoneel hoeft niet terug te komen, maar de kledingarbeiders zijn opgeroepen om terug te komen. En het resultaat is nu, een dodental zat nu op 162 Uiteraard nog op. Dus het, ja, nog het bankpersoneel heeft onderpang. op tijd dat gebouw verlaten... voordat die scheuren inderdaad uh, dit soort no Precies. noodlottige gevolgen hadden. Ja, ja. Een van de labels die daar gevonden is, is van het bedrijf Primark. Dat is een prijsvechter, die ook in ons land aan de weg timmert. En Primark heeft gezegd aan nieuwe richtlijnen voor de veiligheid te werken... met het oog voor de kwaliteit van bouwconstructies. Ja, dan moeten ze dat uh, conferent nog ondertekenen, denk ik, of niet? Heel veel bedrijven hebben een, een, een MVO-beleid, maatschappelijk ondernemen. En veel bedrijven verlaten zich op, eigen, op het doen van eigen audits. Het is keer op keer gebleken dat het doen van die audits falikant faalt. Um, wat er nodig is, is echt een, een, een fundamentele ja, wijziging in de aanpak. En dat, dat, dat wil zeggen dat er ook een centrale rol weggelegd moet worden voor, voor lokale vakbonden en werknemers. Um, daar, nogmaals, dat, dat Bangladesh Fire and Building Safety Agreement. Dat dit is een, een, een, een, een uitgebreid programma, wat, wat, wat, ja, wat vele aspecten uh, omvat, daar zullen bedrijven zich bij moeten aansluiten. Wij geloven dat dit echt um, ja, een, een, een preventief kan werken om, om te voorkomen dat dit soort tragedies in de toekomst voorkomen. Maar en ziet u ook ja. ons als medeschuldigen, als wij die goedkope kleren dragen, en eerst kopen... Nou, de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij bedrijven, bij de overheid, bij, uh, bij werkgevers. Uh, wij als consument kunnen natuurlijk wel wat aan doen. Wij kunnen natuurlijk kritisch zijn en vragen stellen aan de bedrijven en meedoen, en meedoen ook aan acties. Maar dit zijn bedrijven die bedrijven zitten niet voor niks in Bangladesh. Het is daar zo ontzettend goedkoop produceren en nogmaals, de bedrijven zullen daar. Zullen we... En ervoor moeten, moeten zorgen dat arbeiders een veilige werkplek ja. hebben. En daar hangt een prijskaartje aan. Boodschap is begrepen. Dank u wel. Christa de Bruin van de Schone Klerencampagne... over de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh. Dank u. Nog een goede koningsreclame gezien. Italië had een nationaal geschenk voor die Holländer. Kies je favoriet. Dag, oranje van Ga naar de gids.fm en stem. Link der Kreunel. De beste koningsreclame op de gids.fm. Wat komt te kijken bij het maken van een tosti? Je moet graan laten groeien, een koe melken en een slachten. Maar weten de bewoners van de stad dat nog? Een groep jongeren probeert in het centrum van Amsterdam... deze zomer een eigen tosti te produceren. En sinds dit weekend staan er op een veldje graan, een paar biggen en twee koeien. En dat hebben de buren geweten, want die dieren zijn niet stil. Dat merkte ook verslaggever Jelma. Nee, we, gaan hey, we moeten melken. eerst melken. Gisteren was het heel erg moeilijk om te melken bij Els, de bruine koe. Dus dan ziet het er misschien af en toe wat minder leuk uit. Niet dat we er pijn doen. Wat gebeurde er dan? Nou, toen waren ze gewoon niet aan de melkmachine. Dus toen hebben we er uiteindelijk met de hand gemelkt. Gemolken. Gemolken. <lacht> <lacht> nou, ik ben nu een boer, toch? Dus dan mag ik me dat soort dingen ook permitteren, ik of niet? Ik weet niet hoe dat uh, moet zeggen. Dat de maar... Stijgen. Daar is een tossefabriek. Hier wordt alles geproduceerd wat in de tosse hier... Aan de rand van het centrum van Amsterdam, bij de redacties van het Parool en de Volkskrant... staan een paar stallen. In de stallen staan twee koeien en een kalfje. En even verderop een paar biggetjes. Als je nog iets doorloopt, dan kom je bij een uit zijn vroeger gegroeide zandbak. En daar is graan in gezaaid. Komt net eventjes op. Het zijn grassprietjes van een paar centimeter hoog. Ik tref het, want ze staan op het punt om de koeien te gaan melken. Heb je enig idee hoe dat gaat? Nee. Nou, we hebben het wel een keer uh, zelf gedaan. Ik ze gewoon in de ijs en dan komt het wel keer uit. Oh, ja. Dat is, en dat is wel vies, een beetje glibberig. Ja, ja. U heeft het wel eens vaker meegemaakt, uh, zo te horen. Ja, ik heb een landbouwopleiding. Ik heb ook wel eens een koe gemolken, of uh, wel Echt? meerdere koeien gemolken. Ja. Doen ze het een beetje goed in uw ogen? Ja hoor, ze zijn netjes aan het voorstralen. Dat is om de, de, de eerste melk er, eruit te halen. En die is vaak een beetje smerig. Ik zag wat op, op AT5. Mijn dochter belde me van uh, of we niet konden gaan kijken. En nou, nou zag ik uh, op jullie website een heel rijtje met mensen die het initiatief toe hebben genomen. En allemaal mensen die aan de universiteit studeren. Fotografie en letteren en uh, Europese studies en weet ik veel wat er allemaal voorbij kan. Wat studeer jij? Heb je ik studie? heb fotografie Fotografie? Ja. Aan dat ik niemand tussen die dierverzorging of iets van die geest deed. Nee. Is dat een probleem? N -n Tot nu toe niet. Nee. nee? We hebben heel veel uh, begeleiding. En de boeren vinden het een erg leuk project. Ja. En die komen ook graag langs. Bijvoorbeeld, net kwam er een boer langs met een beetje kuilgras op zijn rug. En die vertelde me dat ik het hooi wat we aan ze geven, dat ik dat wel goed tussen de reling en de muur kan proppen. Bijvoorbeeld. Ja. Ze vertellen ook dat je dus steeds moet doormelken. Ze vertellen ook dat uh, het loeien van de koe, dat dat heel normaal is. Dat dat gewoon gaat ophouden. Dat had jullie wat media-aandacht opgeleverd, geloof ik, hier. Ja, maar niet per se in die zin gewenst. Is het lawaai me, mevrouw? Ja. Ik hoorde ook dat het een koe was die in nood was. En dan is het niet een... Gewoon geloei is oké. Okay. Dan wen je ook heel snel aan. En wij wonen daar zo aan, aan de achterkant. Kijk, mijn huis is daar. Zie je dat, uh, dat raam recht daar? Dan. Ja. Dat van het water. En, en, en, en dan was het echt heel hard. Ik heb ook echt één nacht echt helemaal niet geslapen. Lekker. Of twee uur of zo, hoogstens. Ja, dat is wel hoe het gaat. Ze halen een kalfje bij een koe vandaan, zodat de koe melk kan geven natuurlijk. Ja, maar dat vind ik zo'n redenering. Waarom moet ik daarmee worden geconfronteerd? Weet je, Waarom zet je dat naast een woonhuis in een hele woonwijk? Drink, drink je melk? Uh, nee. Ja, maar dan hoef ik toch niet te horen. De kijk, bij een boerderij is op het platteland, dan hoor je het ook. Maar alleen de boer en, ja. die, en niet een hele woonwijk. Ja. Ja. Is hij wat rustiger in de Ja, goed. Ja? Ja. Wat... Ja. Het stond zelfs op de tellergraad vandaag. Joris, dit is ook een beetje de bedoeling, hè? Ja. Dat is een beetje weten waar ons eten vandaan komt. Ja, omdat je weet hoeveel werk het is en uh, hoe weinig dagelijks oplevert, misschien wel. De birretjes zijn heel populair, maar die worden in augustus geslacht. Want dan krijg je waarschijnlijk dat ze het niet gebeurt en dat ze toch hand blijven eten. Nee, nee. Ik ben heel benieuwd hoe de mensen die hiervoor zorgen. Denk van die... hypocrisie op? Het nee, nee, nee. Ik denk dat het, dat het echt moeilijk wordt. Ik vind dat niet hypocriet. Het is, ik denk dat het probleem ligt in het feit dat mensen vlees eten. We hebben net gemogen. Oh, als je? Versmelk persmelk ja. willen. Ja, Kijk nou. een Nee hoor. Dat is het De hoofd. Heel veel melk. Hè? Heel warm voelt het. En die is veel vetter dan uh, melk. Normaal drink je halfvolle melk of volle melk. Maar daar is alle room al uitgehaald. Slagroom. Maar die zit hier nog doorheen. Beetje zoetig. Heb je vaak een rauwe melk gedronken? Mm -mm. Dat is voor het eerst. Ja. Wat vinden jullie ervan? Ja. Lekker, heerlijk. Ja, wat smaakt het nou? Ja, het naar. Ja. Dat smaakt naar slagroom. Alleen dan melkachtiger. Het is warm. Mm -hmm. Het is eigenlijk heel lekker. Het ja, komt echt net uit de koe, hè? Ja. Okay, hoeveel tosties moet het opleveren uiteindelijk? Ha, minimaal 100. <laughs> nou, veel succes. Je hebt echt een melksnor nu. Heb je dat <laughs> Ja. Ja deeltijd stadsboer Joris Jansen, een van de initiatiefnemers... van de Tosti-fabriek in Amsterdam bij MediaMatic. Naar aanleiding van de commotie in de buurt over dat geboe van de koe... is er vanavond een discussie over het geloei in de stad. En dan gaat het over koeien, over sirenes en meer van zulks. Dit zijn de Luminiers uit Denver. Hey!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 het nummer ook Ho Hey van de Lumeliers het eerste singeltje van de band uit december 2011. Ze worden langzaam aan het voorbij het De de en son natuurlijk. Ja, dat niet goed. Hallo. Ja. Zo hoort zich geen verschossener Elfmeter aan. Robert Lewandowski. Zo nummer Quadro. Duitsland verovert Europa met voetbal dit keer. Dinsdagavond valt ze de manschaft van Bayern München over het elitekorps van Barcelona heen. En gisteravond liet Borussia Dortmund, Cristiano Ronaldo en de zijne alle hoeken van het Westfalenstadion zien. Real Madrid werd opgedroogd. Raf Willems, hij schrijft van het boek Het Mandschaftwonder en naast oranje fan ook liefhebber van het Duitse voetbal, uh, zit aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Willems. Goedemorgen. Of zeg ik je. Ik heb uh, het boek gelezen. D dit is voorspeld, hè? Ja, ik heb, ik heb een beetje een jaar te vroeg gelijk gekregen, helaas. zo snel al. Hoezo te vroeg? Ah ja, het boek is uit de rekken, maar niet terzijde zeker. Emiel Schelvis is erkend kennen van het Italiaanse voetbal. Ook commentator bij de Bundesliga voor Sport 1. En Emiel, jij ziet wekelijks de wedstrijden uit die competitie. Dat is geen verrassing, dus kennelijk voor je. Ik, ik, ik krijg de indruk dat hij wel achter een microfoon zit... en waarschijnlijk ook zijn mond open doet, maar in een soort aquarium nu praat. Uh. Ja, wie is dat? Uh, Ram Willems, ja. ja uh, Siem, wanneer is dit begonnen, deze opmars van het uh, Duitse voetbal? Net vriendelijk. Ik ben een liefhebber van het Duitse voetbal. Dat moet ik toch corrigeren. Ik was een liefhebber van het Duitse voetbal in 1972. Dat is waar. Uh, toen West-Duitsland in België Europees kampioen werd. Met een spelstijl die eigenlijk toen. Totaalvoetbal werd genoemd door de internationale pers. Net een beetje vroeger, uh, voor alleen men dat van Nederland ging zeggen. Maar het was zeer aanvallend offensief. Dat is offensief, zeggen de Duitsers. En gebaseerd op balwisselingen van achteruit. Uh, Beckenbauer, opkomende Libero, Netzer in het middenveld. En met onder meer een spits. Gert Muller, dat weet iedereen. Joep Heinkens, Wie? die er ook stond. Joep Heinkens, ja, die heeft niet veel internationale wedstrijden gespeeld in die Heinkens. Valt ja, wel tegen, zijn maar carrière. Maar daar, daar, daar ligt de kern. Want de Duitse Voetbalbond heeft besloten om uh, rondom de, de wereldbeker van 2006... vooral in de aanloop daar al naartoe... van we willen anders voetballen, we willen weg van dat krachtvoetbal. Wij willen terug naar de periode dat wij het mooiste voetbal speelden met de mannschaft. En dat was in, in 1972. En dat was onder Klinsman toen weer, hè? Nee, dat was in 1972. Met... Nee, in, in 2006 bedoel ik. <laughs> Ja, in 2006 met Klinsman baseerde men zich terug op... en tot vandaag, zegt de Duitse Voetbalbond... we gaan onze mensen opleiden zoals ze in 1972 speelden. Dat was het grote voorbeeld. Maar natuurlijk heeft men dat nu gemoderniseerd. Maar om aan terug te gaan, de kern van het idee bestond al in 1972. En wie was daar een van de sleutelspelers? Joep Heinkes, de coach van Bayern München. In het is, dit, dit is dus te voorzien geweest allemaal, deze ontwikkeling in de Duitse voetbal. Nou, ik uh, wil er ook nog een, een klein sociaal-maatschappelijk verhaal aan uh, vastkoppelen. Namelijk, ik ben in 2006 bij het WK geweest in uh, Duitsland. En Duitsland stelde zich op meerdere fronten open. Hè? Ik bedoel, uh, de, de sfeer tijdens dat toernooi was echt ongekend. En iedereen die, uh, die daar op bezoek kwam, die maakte kennis met het nieuwe Duitsland. En daar hoorde ook een nieuw soort voetbal bij. Uh, ja. En uh, met name ook uh, jongens van allochtone afkomst, en met name Turkse afkomst. Je ziet dat ook in de jeugd uh, die uh, Duitsland op dit moment... Uh, uh, voortbrengt. Daar zitten heel veel jongens met uh, zeg maar, dubbele paspoort, het Özil. Toevallig gisteravond slachtoffer. Omdat aan, de kant, ja. uh, aan de verkeerde kant, ja. Uh, overigens opgegroeid in Dortmund. Dus dat maakt het uh, in die contrijen. Want hij heeft natuurlijk bij Schalke in de jeugd gespeeld. Uh, dus in, in dat opzicht uh, was dat wel een tikje uh, leuk eigenlijk voor ons allemaal. Maar in ieder geval dat is het nieuwe uh, Duitse gevoel. Uh, het spriestigheid, uh, het leuke voetbal en Dortmund belichaam tot eigenlijk nog iets meer dan Bayern München. Uh, dat staat ervoor. Ik ben overigens niet van mening... dat er nu meteen sprake is van... dat het Duitse voetbal in zijn algemeenheid... Uh, want de Bundesliga, die zien wij dus bij Sport 1 al jarenlang. Uh, de ploegen daaronder... Uh, er is bijna wel sprake van een barcelona real madrid situatie zoals in Spanje. Die, die, die twee hebben wel erg afstand van de rest genomen, hoor. Dat is juist. Uh, meneer Willems, ook veel Oost-Europese voetballers bij Dortmund. Iedereen met een, met een ski in het achternaam speelt de sterren van de hemel. Ja, maar dat heeft toch ook te maken met... Uh... Ja, weer die terugkeer naar die roots, want Dortmund stond op de rand van het faillissement een jaar of zeven geleden... en was verplicht van te investeren in jeugdopleiding. En men volgde dus het proces van de Duitse Voetbalbond... Uh waar dus geen enkel talent nog ontsnapt, omdat de detectie zo grondig gebeurt. En dat is gericht op straatvoetbal. En uh, men heeft toen gekozen voor een, een opbouwfase van, van, van jonge onbekende voetballers, zoals uh, Gutsen, maar ook Kagawa, die nu bij Manchester United speelt en die ze uit de tweede klasse van Japan geplukt hebben, uit financiële noodzaak min of meer, maar... Door terug te keren naar de essentie van, van, van wat is goed voetbal. En daar passen dan uh, ook die, die, die, die drie Poolse spelers in. Hè, die, die helemaal zich hebben ontwikkeld via de opleiding van Borussia Dortmund. Onder Klopp, die een van de meeste... Ja, Vooruitstrevende jonge coaches, is, hè? Die, die ook onbekend was op het moment dat hij naar Dortmund ging. Ja. En zich helemaal heeft gemanifesteerd daar. Ja, nou, bij met, Mainz was hij een... natuurlijk al buitengewoon succesvol. Hè? Ja, maar dat was uiteindelijk toch maar een provincieclub. Hè? Niemand kende Klop buiten Duitsland. En nu is hij een van, volgens mij, is hij een van, van de. Na Guardiola is hij de jonge clubcoach van, van Europa, wat mij betreft. In zaken eh, vooruitstrevende. Hoe bijzonder is Klop? Iemand zelf is? Nou, Jurgen Klopp is iemand die uh, ook in, uh, in zijn hele doen en laten buiten het veld, uh, even los van de emotie, het is ook een emotie, emotierijk mens uh, op het veld, uh, hoewel hij dat inmiddels iets beter in toom heeft, maar ook buiten het veld uh, ja, doet hij goede uitspraken. Weet je wel? Het, het, het zijn geen clichés, het, hij, hij, hij uh, neemt de eer niet voor zichzelf. Hij maakt echt onderdeel. Dat is inderdaad de moderne coach. Hij maakt onderdeel uit van uh, laat maar zeggen, de club. Uh, maar, hij, maar hij is ook een persoonlijkheid op zichzelf. Maar hij beheerst die vier pijlers hè, waar een trainer eigenlijk uh, zijn hele uh, wezen op moet baseren. Namelijk het mediamanagement, het bestuursmanagement en uh, het uh, uh, uh, spelersmanagement, dus bestuursmanagement, mediamanagement en het technisch-tactische gedeelte, alle vier die pijlers die beheerst hij. Dus ik denk eerlijk gezegd dat, want coaches blijven nou eenmaal toch een. een een houdbaarheid houden die niet echt uh, over de datum van één of twee jaar heen gaat. Dus met andere woorden, hij zit er nu enige tijd. Ik denk dat hij uh, uh, over enige tijd ook wel een stap gaat maken. En dan gaat hij misschien wel, ironisch genoeg, naar Spanje toe. Naar bijvoorbeeld uh, een Barcelona of Real Madrid. Heer, hebben we nou de afgelopen dagen het einde meegemaakt van de Spaanse overhe overheersing, Emiel? Nee joh, natuurlijk niet. Waarom niet? Waarom wel? Ik bedoel, Messi was geblesseerd. Die kon niet de extra factor zijn. Ik bedoel, het is uniek hoe lang Barcelona aan de top is gebleven de afgelopen periode. We begraven ze nu wel heel snel. Natuurlijk gaan ze dat niet meer redden, die 4-0. Ze hadden inderdaad een, een dag om, om nooit te vergeten. Die hebben ze wel meer in de geschiedenis gehad. Maar Barcelona zal altijd terugkomen. Dat is een geweldige voetbalschool, over opleiding gesproken. En Real Madrid, ja, dat wordt een interessante factor. Want dat gaat natuurlijk toch wel nog wel iets worden daar in Bernabeu. Mourinho zal niet zonder slag of stoot uh, die uh, 4-1 laten verteren. Cristiano Ronaldo heeft ook zijn zinnen op die cup gezet. Bernabeu, daar kan het spoken. Dortmund is wel wat gewend, maar of ze ook dit gewend zijn, weet ik niet. Ja, want ze hebben wel is... wisselvallig hè, dit jaar in de nou competitie. Ja, maar de vraag is of Real Madrid dat gisteravond, net als Barcelona, en dat was inderdaad buitengewoon opvallend, want dat moet je dus niet doen bij Duitsers, je zwakke plekken tonen, want daar, daar sloegen ze genadeloos toe. Maar Real Madrid maakt het zichzelf natuurlijk ook wel lastig eh, door verdedigend zo ongelooflijk zwak, en zo heb ik ze het hele seizoen eh, eigenlijk nog niet gezien, zo zwak te acteren. Dus met met andere woorden, ja, weet je, waar ligt de verhouding uh, kracht en, uh, en waar ligt de verhouding uh, uh, van zwakte bij de ander? Ik, bedoel, ik, ik wil het volgende week ten opzichte van de wedstrijd real uh, Dortmund nog wel zien. Aan de andere kant denk ik dat Bayern München gewoon de Europa Cup gaat winnen. Champions League. We, eh, hebben we de afgelopen dagen inderdaad een eind eh, meegemaakt van de Spaanse overheersing? Emiel Schelvis zegt van niet. Wat zegt Raf Willems? Ja, je zit wel met dat gegeven van de Financial Fair Play dat vanaf volgend jaar zijn intrede doet. En dan, dan ligt de weg voor de Duitsers toch open, volgens mij. Vooral om, wat ik daar straks zei, de, de onwaarschijnlijke jeugd. Uh, opleiding, maar, maar detectie van talenten die je structureert binnen de Duitse Voetbalbond zit, dat gaat over het hele land. Ja, de financial fine play dat houdt in dat, ja. dat uh, de, de schulden moeten worden weggewerkt en dat een ja, club zijn eigen hebben, boek moet kan ophouden. Gaat dat ook zijn, voor zijn Unieners? Ze is zeer gezond, hè. En Barcelona en Real Madrid gaan moeten besparen. Dat kan niet, niet anders. De, de, de, de sky is de limit, vrees ik, voor, voor Bayern en in mindere mate omdat het daar wat anders ligt bij Dortmund, maar ze zitten altijd met 80.000 mensen in dat stadion. Dus het het kan vrijwel niet anders dan dat uh, de volgende vier, vijf jaar uh, de Duitse clubs het, uh, het gaan waarmaken in Europa. Wat dat riep jij tussendoor, Emiel? Stellen... E nou, ik zeg, geldt het ook voor jullie heunen, dat Financial Fair Play? Omdat hij natuurlijk als beleidsbepaler nogal onmerkwaardig in het nieuws is gekomen. Blijkende het een feit dat hij... Een uh, gigantische belastingschuld althans. Nou, hij heeft de een en ander weggesluist weg, weg, ja. weg in, in Zwitserland. Ja, ja, maar dat, dat heeft met hem persoonlijk te maken. Hè. Dat gaat niet door Bayern München. Ja, maar hij vertegenwoordigt Bayern München. Hij is het boegbeeld van München af. Ja, ja, maar dat gaat hooguit. uit betekenen dat hij moet opstappen, Of weet ik veel. Maar de club heeft een heel solide financiële basis. En net als het hele Duitse voetbal. De Bundesliga laat niet toe dat er schulden zijn. De Bundesliga laat niet toe niet toe dat, dat één persoon hey, dat een zicht. club ja. koopt. Hè? Want ze hebben de regel van 51%. De, veel van de clubs zijn in handen van de supporters. Bij Bayern hebben 82% uh, aandelen zijn in handen van de fans. Die bepalen dat beleid mee. Die, die gaan verhinderen dat daar uh, stomiteiten gebeuren. Uh, Heren, nog één, één vraag. Ik ben het wel met Raf eens. De, de, de Duitse economie is zo sterk: Kijk naar de sponsors. De, de basis de sponsors is gelegd hebben. door Louis van Gaal. Dat is een stelling: antwoord ja of nee. Emiel Schelvis. Louis van Gaal heeft een absoluut invloed gehad op het spel van Bayern München. Dat tot op de dag van vandaag merkbaar en zichtbaar is. En ook in de Spaanse competitie, in Barcelona? Nee, dat mag je niet zeggen. Raf Willems? Uh, ik ga wat vloeken in de Hollandse kerk. Louis van Gaal heeft eigenlijk geen invloed op uh, het spel van Bayern. Wow, Jij ja, komt niet dat, meer in zijn boekje uh, vooraf. Uh, nee, dat kan zijn. Maar de wordt toppers, geschrapt. De, de zes, zeven toppers van Bayern zijn allemaal gevormd voor Van Gaal daar was. Hè? Hooguit heeft hij hun ontwikkeling een beetje gesteld, Maar omwille van die uitgekende jeugdopleiding gericht op techniek en combinatiespel, uh, was het bijna. Ja, onoverkomelijk dat die spelers, Muller, Gomez, Muller, en zo verder, uh, een snelle doorbraak zouden kennen. Ja, Rafael, schrijver van het boek Het Manchastwunde. En Emiel Schelders, hij <laughs> ja, dus is commentator bij Sport1. Mag ik u danken? Praat nog dan maar rustig even verder. Maar ik ga door met totaal wat anders. Het is dus namelijk bijna drie minuten over half twaalf. En hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Ja, het voetbal is in mineur en nu is in Spanje ook nog de werkloosheid opgelopen... tot ruim 27 procent. Ruim 6 miljoen mensen hebben geen baan in Spanje. En er zijn ook nog steeds meer gezinnen waar niemand werk heeft. De Spaanse regering komt morgen met nieuwe maatregelen... om de werkgelegenheid en de economie te stimuleren. Bij invallen in Landgraven en Heerlen... heeft de, de Fiat een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. Er zijn ruim 5 miljoen sigaretten in beslag genomen. Er zijn 9 mannen opgepakt voor belastingontduiking en de productie van en handel in illegale sigaretten. Het OM gaat niet in beroep in de zaak Vaatstraat. De moordenaar en verkrachter Jasper S. werd veroordeeld tot 18 jaar cel. Het OM had een hogere straf geëist, maar laat de zaak rusten... in het belang van de nabestaanden en de omgeving. En voorzitter Barroso van de Europese Commissie... wil een nieuw fonds oprichten voor hulp aan de allerarmsten in Europa. Met geld uit het fonds moeten bijvoorbeeld voedselbanken worden ondersteund... en organisaties voor goede doelen. En dat zijn de hoofdpunten. Jolanda van der Velde, hoeveel nog en waar? Eentje, en die staat op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen de knopen de Sint-Annebos en Galder, twee kilometer. Zometeen grote schoonmaak in ruimte-rommel op handen. En wat zie je allemaal door de nieuwe Google-bril? Oh. .fm. Met Felix Murders. Willem Frank Noot, Goedemorgen. Jij gaat naar Guatemala. Ja, klopt. Vorige maand begon in Guatemala het proces tegen oud-generaal Efraim Rios Mont. Hij was begin jaren 80 president, dictator van Guatemala. En hij moet zich voor de rechten verantwoorden... voor zijn rol tijdens de burgeroorlog. Nou, die, die, die vond plaats in de periode van 1960 tot 1996. Er zijn zeker 200.000 mensen om het leven gekomen voor een groot deel onschuldige burgers. En het waren vooral Maya's die op het platteland werden massaal door het leger vermoord. Door soldaten die hun bevelen kregen van generaal Riosmond, die nu als voormalig staatshoofd terecht staat voor misdaden tegen de menselijkheid. En hoe gaat het dat dan aan toe in de rechtszaal? Nou, er staan uh, rijen dik voor de deur. Allemaal uh, Maya's, nabestaanden, uh, overlevenden die daar naartoe willen, die dat willen komen bekijken. Dat zijn ook mensen die tientallen jaren bezig zijn geweest in hun strijd voor gerechtigheid. En Rios Mond, ja, zelf die, die zit er een beetje bij, zo van uh, minzaam lachend. Ja. Hij zwijgt, hè, het hele proces. Hij zegt geen woord. Maar de rechter eist wel dat hij zich gedraagt. Meneer Efraín Riosmond, mire me para acá un momento. Señora acusado, mire para acá por favor, al frente. Ja, hij kreeg deze uitbranden, want dat was het van de rechter. Die kreeg hij aan het begin van het proces of Rios Montfort voortaan op tijd wilde komen. En of hij ook zijn koptelefoon op wil zetten. Want hij is namelijk doof en anders kan hij de getuigenissen niet horen. Bijvoorbeeld van Nicolas Raimundo Cedillo. Die nood ontsnapte aan een doodsescader. Het is een doodseksader. Het is een ¿Me puede usted decir si su señor padre pertenecía al EGP? Nou, die getuige die vertelt dat het leger kwam, vermoordde 35 dorpelingen, waaronder zijn vader. Je hoorde nog even de advocaat van Rios Riosmond, die vraagt, nou, was uw vader dan guerilla-strijder? Nee, absoluut niet. Zijn vader had dat dorp zelfs nooit verlaten, zegt die getuige. Nou, vijf weken lang was het op die manier een komen en gaan van getuigen. Alles leek er ook op dat Riosmond veroordeeld zou worden. De rechters stonden op het punt om een uitspraak te doen. En is dat ook gebeurd? Nee. Want uh, vorige week ontstond een enorme chaos tijdens dat proces. Dat was niet uh, om een inhoudelijk punt, maar vanwege allerlei ingewikkelde procedures. Uh, die zaak werd door de verdediging van Rielsmond compleet op de spits gedreven. Zij verlieten ook de zaal op een gegeven moment. En uiteindelijk moest het, uh, het Hoge Rechtshof, het, de, het Hoogste uh, Instituut, moest eraan te pas komen. Uh, ze hebben uitspraak gedaan en de zaak is dinsdag verwezen naar een andere rechter. En dat heeft grote gevolgen, want de zaak moet dan helemaal overgedaan worden. Dus ook alle getuigenissen. En gaat die Rio's Mond dan zijn straf op deze manier ontlopen? Nou, dat lijkt me sterk, want er is veel bewijsmateriaal tegen hem. Uh, oude interviews, waarin hij heel open vertelt over zijn rol, dat hij het leger controleert. Er zijn ook schriftelijke bevelen, plannen voor legeroperaties tegen de plattelandsbevolking, waar zijn naam onder staat. Nou, Ellen Nern, hij is een, een Amerikaans journalist. Hij, hij kwam in de jaren 80 kwam hij veel in Guatemala. vorige week zou hij getuigen tegen Rios En door die hele chaotische toestand in de rechtszaal... moest hij eigenlijk onverrichte zaken weer terug naar huis. Maar deze Nern, die vertelde wel in de media... dat hij in de rechtszaal niet alleen een belastende verklaring... tegen Rios Mont had willen afleggen... maar ook tegen de huidige, tegen de democratisch gekozen president van Guatemala. Is dat ook een militair, of een oud-militair dan? Ja, klopt. Dit is president Otto Perez Molina. Hij was in de jaren 80 majoor in het leger... En in Molina werd in september 19, 1982 door die Amerikaanse journalist Ellen Nern geïnterviewd toen het leger net een dorpje had ingenomen. Is it very powerful? Does it have a lot of force to destroy things? Yes, it's a weapon that's very effective. It's very useful and it has a very good result in our operation in defense of the country. Is it against a person or yes, it's an anti-personnel weapon? Nou, dit was Molina als uh, commandant De Velde. Hij stond daar uh, tussen de lijken van Maya dorpelingen, die even daarvoor waren uh, doodgeschoten. En voor het oog van de camera van, van Ellen Nern is die uh, Molina, die major. Daar op dat moment is honderd uit aan het vertellen over het succes van het leger en over welke wapens die allemaal niet gebruikt om, uh, uh, om de strijd te winnen. Yeah. En dit is volgens Nern het militaire verleden dat president Pérez Molina momenteel probeert verborgen te houden. Zoals one of the soldaten says in the, the sound in the background, Pérez Molina interrogated uh, these men uh, and soon after they were uh, they were dead. In fact, after Pérez Molina. Uh, interrogated them, they finished them off. Nou, het verhaal is dus dat uh, Perez Molina, die, die dorpelingen hoogst persoonlijk had ondervraagd voor inlichtingen. Daarna werden ze koelbloedig afgemaakt. En de, de huidige president van Guatemala die speelde dus een zeer actieve rol bij die massamoorden. Iets wat hij overigens zelf ontkent. En wat gaat het dan voor gevolgen hebben? Nou ja, op dit moment is Perez Molina natuurlijk president. Hij geniet immuniteit. Mm. En Ellen die, die Nern zegt dat zijn getuigenis, he, die vorige week niet doorging. Uh, dat hij niet doorging, omdat Perez Molina niet zou willen dat in de rechtszaal, dat hij in de rechtszaal met genocide in verband wordt gebracht. Dus die, die hele chaotische toestand. In de rechtszaal die zou niet alleen het gevolg zijn uh, van obstructie door, uh, door de, de verdediging van ex-president Rios Mond. Maar ook mogelijk door machinaties van de zittende president. Want die Pires Molina die wil per se niet dat er over zijn oorlogsverleden wordt gerept. En op dit moment rijkt de macht van Pires Molina nog ver. Maar dat balletje is wel aan het rollen gebracht. En als hij nou straks president af is, dan zou het goed kunnen dat hij zichzelf in het beklaagde bankje terugvindt. De wereldontvanger, Willem van Kenot, hartelijk dank. Hey. De site van de gids.fm is geheel vernieuwd. Nu ook voor uw tablet en smartphone. Het nieuws zijn achtergronden, video's en blogs. Bezoek nu de nieuwe site van de gids.fm. Ruimterommel. De knappe koppen uit de ruimteindustrie zijn deze dagen in Darmstad om te bedenken hoe we er vanaf kunnen komen. Een van die wetenschappers is Gerhard Drolshagen. Hij is ruimterommel-expert bij ASTEC. Goedemorgen, meneer Drolshagen. Goedemorgen. Hoeveel van die ruimterommel is er... Ja, op dit moment zijn in de ruimte zo'n 1.000 werkende satellieten, maar 20.000 brokstukken of oude satellieten die niet meer werken. Zo, deze 20.000 zijn grotere brokstukken die bekend zijn en naar verwachting zijn er nog zo'n 1 miljoen brokstukken die kleiner zijn, maar die ook gevaarlijk zijn voor een satelliet. En hoe klein is klein dan? Ja, zo'n half een centimeter tot één centimeter. En van die hebben we zo één miljoen. En als die met de hoge snelheid, deze brokstukken, die vliegen met een snelheid tien keer zo snel als een gewerkkogel, Als die in satelliet raken, dan kan die wel stuk gaan. Ja, Nou bent u op een congres om van dat spul af te komen. Is het, wat is het probleem met die ruimterommel dan? Het is wel een probleem. Ik ben hier op een congres. Er zijn zo'n 350 mensen, experten. En die congres is georganiseerd bij de Europese ruimtevaartagentuur ESA. En het is wel een algemeen probleem. En die probleem die groeit nog steeds. En we proberen hier iets uit te vinden. Eerst te zien hoe groot is die probleem echt. En wat kan daar worden gedaan? Ja, satellieten die beschadigd kunnen worden en meer van dan zulks. Maar wat merken wij ervan? Vallen dan de televisieverbindingen weg of kunnen we niet meer bellen? Ja, precies. Als een satelliet wordt geraakt, uh, dan kan die televisie wegvallen, of die weersatelliet, die werkt niet meer, of de navigatiesysteem, die, uh, die doet het niet meer. Dat, dat zal met één grote implicaties hebben. En gaat het en op nu dit moment... speciaal over het opruimen op die conferentie? Of over uh, het inventariseren? Ja, het gaat op, om alle twee. Het gaat om alle aspecten. Het gaat om het inventariseren, wat weten we? En, maar dan ook om het opruimen, wat kan daar tegen worden gedaan? En is het echt noodzakelijk? En natuurlijk ook, uh, wat is de beste manier en wat zal het kosten? Noemt u eens wat ideeën? Hoe zou je die brokstukken uit de ruimte kunnen halen? Ja, voor het eerst is het om um, te voorkomen dat er nog een nieuwe ruimtepijn wordt gecreëerd. Dat is het belangrijkste. Je moet voorkomen dat je botsingen heeft of uh, ontploffingen. En uh, dat is de eerste stap. En daar is ook overeenkomst eigenlijk over. Dan de tweede is, als dat niet voldoende is, en daarop lijkt het, dat je gewoon moet proberen die dode satellieten uh, terug te halen op de aarde. So je kan daar boven vliegen, moet die invangen, de brokstukken, bijvoorbeeld met een net. Of met een harpoen of met een grijpaam. en die terugbrengen naar de aarde. of tenminste in de damkring dat die daar verbranden. Het lijkt me een uh, dure grap, zo'n Vaderswagen. die de ruimte moet ingeschoten worden. Wie gaat dat betalen? Ja, dat is nog de vraag. Ik denk in het, in het begin moet het zeker worden uh, betaald van de ruimtevaartorganisaties. Uh, maar op de langere termijn, als duidelijk wordt dat uh, als je niets doet, zijn die kosten nog veel hoger. Je moet die, uh, de schaals, die satellieten vervangen. Ik denk dan wordt het ook een business case voor de, for de industrie. Ja. Maar eerst op dit moment zijn we nog aan de beste manieren, de beste technische manieren uit te zoeken. En die wat dat kost? Ja, dat kost uh, net zoveel als een satelliet in de ruimte te brengen. Een tweehonderd miljoen euro. Deze conferentie wordt eens in de vier jaar gehouden. Uh, dus over vier jaar is die eerste rommel uit de ruimte gewist. Uh, daar ben ik nog niet van zeker. Maar op dit moment werken we nog aan die technologieën. Maar ook die, uh, die ESA, European Space Agency, heeft een heel nieuw programma. Dat is uh, met de naam Clean Space... En dat uh, kijkt ook daarnaar wat kan worden gedaan. Daarom ik ben niet zeker in vier jaar misschien graag we dan één demonstratie. Maar ik denk over tien, vijftien jaar... dat zal zeker de eerste brokstuk uit de ruimte zijn gevist. Gerard Rooshaan, hij is ruimterommel expert van Estet. Hartelijk dank en veel plezier daar. Ja, graag gedaan. in his fantasy world Yes, he's got dreams He's hanging on to them Bless the day Dat is een leuk nummer, nog altijd. Onze nationale Toetelpopster. De Excuse me, you have a Google Glass? Is that a Google Glass? It is. Can you, can I, can you just come here for a second? Because I heard about this today. Just one second, one second, I promise. Do you see? You You have a Google Glass on. Yes. Wait, that's awesome. Wait, I just heard about this today. Maar awesome. dit is de like nieuwste invention, toch? Het komt Misschien heeft u er al van gehoord: van Google Glass. Uh, een kruising tussen een bril en een smartphone. En velen vele kunnen er niet op wachten op de lancering van het ding. Al zijn er ook felle tegenstanders. Moeten we ons zorgen gaan maken om dat Google Glass-ding? Dat vraag ik aan Henk Buutkamp. Hij is masterstudent communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. En Thomas Guy van der Veur. Hij is oprichter van de petitie Stop Google Glass. Waarom? Ja, ik vind dat Google veel te veel macht aan het vergaren is op dit moment. En hoe ziet die Google Glass eruit? Google Class ja, ziet eruit als een normale bril. Uh, alleen met een klein computertje aan de zijkant... en een klein displaytje in de rechterbovenhoek van het en glas. En wat kan je met dat displaytje? Wat, zei je? wat kun je daarmee? Daar, daar uh, zit een uh, augmented reality projectie in. Wat uh, is dat? Dat is een projectie waarin je eigenlijk alle actuele informatie... alle informatie die jij wil, direct kan zien. Dus je loopt door een stad? Ja, en dan en, zie je, rechts van je is het Anne Frankhuis. Dat zou kunnen. En dan zou ik kunnen kijken wat de openingstijden en de prijzen zijn... van die, dat museum of waar ik nu nog verder naartoe zou kunnen in de buurt. En dan loop je tegen een, een aan, want je ziet maar half of, uh, oh. of, of niet. Het is geen projectie die helemaal voor je oog zit. Alleen in de rechterbovenhoek. Maar ja, je wordt wel afgeleid. Je wordt wel afgeleid, ja. Dus in de auto kan je hem niet dragen? Je zou hem wel in de auto kunnen dragen. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor een routebeschrijving. Dus Meneer Van der vuur, wat is er tegen zo'n slimme bril? Ja, daar is heel veel tegen. Um, ten eerste uh, vind ik dat uh, het feit dat al deze informatie via Google verloopt, dat vind ik zeer twijfelachtig. Google die heeft al zoveel macht. Uh, die, die, die, ze hebben de, de mail, de zoekmachine, uh, Google Books. Um, nou ja, noem eens iets waar Google niks mee te maken heeft. En nu krijgen ze ook nog een bril uh, waarmee ze informatie via. Uh, u en mij kunnen, kunnen verzamelen. U bent bang dat ze we straks weten wel wel wel waar u naar kijkt. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat zou ook nog wel eens kunnen, maar uh, daar kun zouden ze iets mee kunnen doen. En het is natuurlijk, Google is natuurlijk een bedrijf dat winst, een winstoogmerk heeft. En ja, die zullen daar in eerste instantie um, hun voordeel mee proberen te doen. Maar welke last heeft reclame. u daarvan? Welk um, probleem? Nou ja, kijk, ik vind dat. De, het, wat is het grootste probleem wat ik er tegen heb, is dat die bril en de informatievoorziening, dus het device, en Google, uh, hier samen gaan. En dat zou net zoiets zijn als wanneer de VARA een televisietoestel zou gaan fabriceren... en uh, dan dat bij mensen thuis zou installeren en daar de programma's uh, voor zou leveren... zou bijhouden waar iedereen naar kijkt. Uh, en vervolgens ook nog dat die televisie op afstand zou kunnen bedienen. Want dat is ook nog zo even uh, iets... Maar je hoeft het toch niet te kopen? Je hoeft hem niet te kopen, maar... Uh, als ik over straat loop en iemand kom, uh, kom ik tegen die zo'n bril op zijn hoofd heeft... en die neemt mij waar, die ziet mij iets doen... dan heb ik die bril niet gekocht, maar ben ik wel in beeld bij Google. Ja, wat natuurlijk belangrijk is, is dat die bril eigenlijk niets nieuws kan. Alle, alles wat die bril kan, kan mijn Android-telefoon ook al. En alle informatie die die bril verzamelt, dat kan mijn Android-telefoon ook al. Dus eigenlijk is alleen de toepassing van uh, de techniek... dus de manier waarop ik uh, mijn Google-producten kan gebruiken, is nieuw. U zegt echt mijn Google-product, hè? He? Ja. Het ja, ja. Ja. Ja, is helemaal nieuw. Nou ja, dat is nieuw, want je hebt een interface die je aan je hoofd hangt... en waar je tegen kunt praten. En ik kan dus zeggen, oké, okay, Glass, take a picture. En dan maakt hij op dat moment een foto van wat ik zie. moet Terwijl, wel in het Engels? Het moet in het Engels, ja. Het zal wel in het Nederlands uitgebracht worden, denk ik. Maar als ik nu een foto wil maken, dan moet ik dus mijn telefoon uit mijn zak pakken. Moet ik hem unlocken, moet ik de camera openen en een foto maken. En zoiets zou veel sneller kunnen. En je kan dan zeggen, het... oké, okay, glas, bel mijn ouders? Ja, dat zou kunnen. En daar zit voor mij ook een groot bezwaar. Het feit dat je hem op je hoofd hebt. Je kunt ook niet zien of iemand een foto maakt. Ja, zeggen ze, gaat een lampje branden. Nou ja, goed, een, een, een smartphone is prima te hacken. Waarom zou dat niet ook kunnen met een uh, Google Glass? Lampje dat lampje uitzetten. kun je uitzetten. Ja. En uh, vervolgens kun je alles filmen. En nog iets anders, ik zit hier nu... Gezellig met, uh, met u beiden te, te praten. En uh, het lijkt alsof wij met elkaar in gesprek zijn. Maar ondertussen zit ik even in mijn rechterbovenhoek... mijn Facebook-updates uh, te, te checken. Ik vind het dat er... Dat Bent door u deze dan Google... nog zo coherent bezig? Hoezo? Nou, op het moment dat je twee dingen tegelijk doet. Nee, ik, maar ik heb daar mijn twijfels bij. Ik denk dat dat niet, dat dat niet plezierig is. Kijk, nu zie je dat mensen dat doen. Die zijn, doen twee dingen tegelijk, maar dan is het zichtbaar. Straks is dat niet meer zichtbaar. Nou ja, dat is nog steeds wel hoorbaar, want je zult, of zichtbaar... want je zult nog steeds de bril instructies moeten geven. Als ik mijn Facebook wil checken, dan moet ik dat... of op de uh, touchpad van de bril aangeven... Ja. of tegen de bril praten. Het ja. is ik kan niet, ik kan op, niet fluisteren doe even Nee, dat Facebook. is niet... Uh... Ja, straks kan, gaat het ook met de oogbewegingen. Dat kan ook. En, en inderdaad, je wrijft even over de... Uh, het montuur van de bril. En vervolgens doet hij wat. Maar goed, uh, ik bedoel, dat, uh, dat kan nog wel redelijk onopgemerkt. Kan dat geschieden, denk ik. Wat gaat Google ermee doen, behalve ons plezieren, zegt u, meneer Buutkamp? Nou, Google houdt natuurlijk graag informatie van ons bij om uh, bepaalde advertenties aan ons te presenteren. Dus je loopt over straat en je ziet meteen een advertentie. Dat zou kunnen. Ga naar dit restaurant. Dat zou kunnen. Uh, Google zal wel oppassen, want het is natuurlijk een duur product. En net als met de smartphone zelf. De smartphone zelf van uh, Google, die laat geen advertenties zien. Uh, dat zullen ze ook niet doen bij een duur product... wat zij voor, uh, ja, voor, voor het oog projecteren, zeg maar. Maar er kan dus op termijn kan er gewerkt gaan worden met advertenties. Is daar bezwaar tegen ook? Nou, ze hebben, ze hebben eerst aangegeven... dat ze nog geen advertenties willen gaan, uh, gaan gebruiken. Als dat al wel gaat gebeuren, vind ik dat wel bezwaarlijk. Ja. Maar wat ik veel bezwaarlijker vind, is dat ze ook uh, die informatie verzamelen, ze hebben van iedere gebruiker een profiel. Ja, en wat ze met die informatie vervolgens doen naar derden, hè, ik bedoel, uh, dat, dat is dat is iets waar ik, uh, waar ik misschien nog wel meer moeite mee heb. U doet straks tentamen of uh, examen en dan heeft u zo'n Google Glass uh, ding op. En dan slaagt u natuurlijk. Ja, En een giffel. Ja. En uh, dat uh, bezwaar, dat begrijp ik heel goed. En ik zou dan ook absoluut uh, me voor kunnen stellen... dat scholen en universiteiten zeggen tijdens een examen... heb jij geen Google Glass op. Je hebt ook geen telefoon of tablet naast je liggen tijdens een examen. Kijk, en dat zijn, is nog een van de, van de belangrijkste punten... waar ik heel veel aandacht aan zou willen besteden... en waarom ik ook die petitie Stop Google Glass heb uh, opgestart. Niet met de intentie om die... Uh, om die Google Glass ook echt te gaan stoppen... want ik denk niet dat mij dat gaat lukken. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Niet tegen het oude, Maar dat, ik denk dat het moeilijk wordt. Maar wat je wel kunt doen, is je kunt het bijsturen. Je kunt met elkaar van tevoren al afspraken gaan maken... van hoe willen wij dat er met dat apparaat wordt omgegaan. Waar mag die gebruikt worden? Waar mag die niet gebruikt worden? Dan moet je op voorhand al met elkaar over in discussie gaan. En als je daarmee wacht tot het ding er is... dan weer te laat. Dat Regels precies... moeten ervoor komen. ja. Bent u het ermee eens, meneer Buitenkamp? Nou, ik vind best dat in bepaalde situaties, uh, scholen uh, in het verkeer, dat daar regels voor kunnen komen. Ik vind alleen wel dat iedereen de keuze moet hebben om een Google Class te kunnen gebruiken. En stop Google Class vind ik gewoon te algemeen. Ik wil gewoon wel in mijn eigen persoonlijke sfeer en op straat een Google Class kunnen gebruiken. Oké, okay, nou goed, daarover kun je dus discussiëren. En dat is dus ook mijn, mijn intentie. Ja. Um, en ik denk overigens niet alleen aan scholen, maar ik denk ook aan ziekenhuizen... waar, hè, waar je dan misschien in een vervelende toestand ligt... en dan komt er iemand de, de kamer oplopen, die komt iemand bezoeken... die heeft een Google Glass op en die, die neemt jou in je luier en weet ik veel wat ook eventjes mee... Uh, op de camera. He, dingen worden al heel gemakkelijk gedeeld tegenwoordig. Ik vind dat dat te ver gaat. Kinderdagverblijven. Wil je dat daar straks mensen met een, een, een Google Glass uh, werken? Mag dat. Uh, um, rechts, uh, de rechtszaal. Mag je daar met een Google Glass naar binnen? Uh, nou ja, scholen hebben we al genoemd. Uh, er zijn talloze plekken in onze samenleving... waar mensen beschermd moeten worden... tegen inbreuk op hun privacy. En Google denkt daar niet over na. Nou ja, Google denkt er wel over na. Google heeft ook gezegd, uh, wij willen niet dat iedereen toegang heeft tot de bril. Er moet, je moet via Google de app ge, een app op een, te, op een bril zetten. Dat vind ik al helemaal dubieus. Dus dat Google ook nog gaat bepalen wie heeft er wel of niet toegang heeft. Nou ja, toe. dat zorgt ervoor dat er niet zomaar iemand een app op jouw bril kan zetten... die alle informatie over jou bijhoudt. Maar Google doet dat wel, hè? Want uh, ga je bijvoorbeeld graag naar Italiaanse restaurants... dan zal die je bij elk Italiaans restaurant in de buurt waarschuwen. Ja. En dan weet je je hele dagbesteding, toch? Of niet? Maar dat weet Google nu ook al. Ik heb een telefoon met Google Now. En op het moment dat ik hierheen kom en ik heb van tevoren Mediapark gegoogeld... dan loop ik de deur uit en zeg mijn telefoon van dit is de route naar het Mediapark. Meneer Van der Veur, heeft u wel een smartphone? Ik heb wel een smartphone. Uh, wees u er voorzichtig mee. <laughs> ja, ik word, in de, ik word steeds achterdochtiger. Dat wel. Als dat ding dan volgend jaar te koop is, gaat u hem dan onmiddellijk aanschaffen, meneer buurtkam? Uh, dat verwacht ik niet. Uh, momenteel is hij 1500 dollar. Google wil dat goedkoper maken. Maar hoe duur zeggen ze nog niet. Ik verwacht dat dat nog wel rond de 1000 euro zal zijn. En dat vind ik toch nog wel vrij prijzig. Dat is te veel. Nou, er is nog hoop, omdat die te duur is. Ja, ik denk niet dat heel veel mensen zich daarvan laten weerhouden. Mijn studenten, mijn leerlingen op het mbo waar ik lesgeef... die hebben allemaal één of twee smartphones... en een andere gadgets hebben ze ook nog. Dat geld dat komt er op een of andere manier wel. Waarin wil is, is een weg. En daar wil ik het wel eens over hebben. Met... Laatste vraag. Wie moet die grenzen gaan stellen... Nou ja, ik denk dat er hier een taak ligt voor de overheid om en elk geval mensen te informeren over de komst van de bril en de implicaties die dit ding kan hebben. Ik vind dat een plicht van de overheid, daar moeten ze echt iets mee doen. En uh, ja, uh, aan de hand van die discussie, daar moeten bepaalde punten uitkomen. En daar moet dan uh, mee bepaald worden waar het ding wel en niet gedragen mag worden. Zegt Thomas Guy van der Veur, hij is oprichter van de petitie Stop Google Glass. En eh, Henk Buutkamp was de tegenstander Master eh, Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, Masterstudent. Hartelijk dank voor dit gesprek. Volg de gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar de gids.fm en meld je aan. Op televisie zie je dat opvoeden in het centrum van de belangstelling staat de laatste tijd. Vanavond weer de eerste aflevering van een nieuw programma, de kunst van het opvoeden. En dat kijkt naar opvoeden door de eeuwen heen aan de hand van schilderijen. In deze aflevering bijvoorbeeld een 18e eeuw schilderij van een kind dat een valhoed draagt. Het programma wordt gepresenteerd door Edwin Rutte... om vijf voor half acht te zien op Nederland 2. De Keuringsdienst van Waarde gaat over mayonaise... want fabrikanten zeggen dat een halfvolle mayonaise water gaat... in plaats van olie, is voor een groot deel. Maar is dat wel zo? Het antwoord om half negen op Nederland 3. En op diezelfde zender ook iets van een heel andere orde. De start van een zesdelige serie over getraumatiseerde oorlogsveteranen. Veteraan Hans bijvoorbeeld heeft nachtmerries... sinds dat hij in Libanon was gelegerd. Hij gaat terug in die aflevering naar de plek waar hij zag dat kinderen werden gemarteld. Om vijf over half tien, ook op Nederland 3 dus. En zometeen Jurgen van den Berg met lunch. Surf naar de gids.fm. Hou je veilig. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Jazeker, Dominique van de Heijden komt, de politiek verslaggever van het NOS Journaal. Iedere nacht van 12 tot 1. En dat vlak voor in de dag. Dus wij gaan het natuurlijk hebben over de politieke consequenties. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam.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 Wij zorgen goed voor ondernemers. Kijk op mkbbrandstof.nl Ook logisch bij jouw Hosting? Gratis software om je website te maken.